9 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. De overheid gaat meebetalen aan de aanschaf van twee Rembrandts... door het Rijksmuseum. Het gaat om de portretten van Maarten Solmans en Opjen Koppit uit 1634. Ze kosten samen 160 miljoen euro. Minister Bussemaker zegt dat de regering 80 miljoen euro wil betalen. De andere helft moet komen van sponsors. De schilderijen worden te koop aangeboden door de Franse familie Rothschild. Bussenmaker heeft goede hoop dat de koop doorgaat. Zij wil dat de twee Rembrandts in het hele land te zien zijn. De online appstore van Apple is voor het eerst doelwit geworden van een grote aanval. Het internetbedrijf heeft inmiddels tientallen apps verwijderd die kwaadaardige software bij zich droegen. Volgens een onderzoeksbedrijf gaat het in ieder geval om de berichte app WeChat die in China erg populair is. Blijkbaar was het hackers gelukt de ontwikkelaars ervan te overtuigen dat ze een legale versie hadden van de software om de apps van Apple te bouwen. Het Rode Kruis zegt bezig te zijn met de grootste hulpoperatie sinds de jaren negentig. Vanwege de aanhoudende vluchtelingenstroom richt de organisatie zich nu voornamelijk op de opvang van asielzoekers en minder op andere activiteiten. De komende tijd worden er 1200 vrijwilligers ingezet bij de opvang en verzorging van vluchtelingen. Daarnaast zijn er nog zo'n duizend mensen nodig die opgeroepen kunnen worden om hulp te bieden.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 Het weer in het oosten en zuiden zon, maar in het westen en noorden bewolking en een enkele bui. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen eerst nog bewolkt en regenachtig, later wat zon en een graad of 17. Dit was het echt. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is een drukke ochtendspits door ongelukken. De meeste files staan bij Rotterdam. De meeste vertraging onder andere op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... tussen Laren en knooppunt Muiderberg, 9 kilometer. De A2 Denbos-Utrecht tussen knooppunt Hindham en Waardenburg, 11. A6 Lelystad-Muiden tussen Almere Stad en Muiderberg, 7 kilometer. En op de A9 Alkmaar-Amstelveen tussen de knooppunten Velzen en Badhoevedorp, 7. A15 gorkum Europoort tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam-Charloes... 7 kilometer en 40 minuten vertraging door een ongeluk rijstroken zijn wel weer vrij. A16 Breda Rotterdam tussen Hendrik -Kido Ambacht en knoop en Terbrechtseplein 12 kilometer. Levert 20 minuten vertraging op. A20 Hoek van Holland Gouda tussen Westerlee en Knopend ketelplein 11 kilometer. En vanaf de andere kant 12 kilometer.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 Ha ha ha ha! There's no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 Only you can love me this way. Terug naar de realiteit, Charles. Oh. Heb jij de troonrede ook gevolgd vorige week? Uh, ik heb hem gevolgd, ja. En, en de algemene beschouwingen? Nou, ja, waarschijnlijk uit. <laughs> Maar het ging voornamelijk natuurlijk over ja, de vluchtelingenproblematiek. Ja.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 wil een herbeleven. Okay. Dus die discussie die loopt ook en de ja. aanstaande dinsdag tijdens de gemeenteraadsvergadering zal hier natuurlijk ook uitvoerig over bij worden stilgestaan. Moeilijke problematiek. Klopt. Ja. Muziek? Muziek graag. Will your friends with the fancy persuasion. Don't admit that it's part of a scheme.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 Telling me.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 So this night be through, when I hear the breaking glass, I only feel the steel of the red hot truth, and I'd do anything to get it out of my mind, I need some insanity of that temporary kind.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 En uw gastheer Ton Ariens ontvangt u dan op deze middag om vanaf 4 uur. En dan heerlijke salsa en lettermuziek. Wie houdt daar niet van? Dat allemaal op 27 september, vanaf 4 uur bij Thalassa Strandafgang Bernaar nummertje 18. Tot zover. De evenementagenda. zijn banger hart. En wij gaan met een banger hart naar het circuit van Zandvoort. Albert-Jan. En als het goed is, is daar Willem van Densen voor ons aanwezig. En over een, kwartier, een klein kwartier zal de Formule 3 kwaad, uh, race gaan rijden. Willem, goedemiddag. Goedemiddag, ja. Nou, even verbeteren Albert-Jan. De verificatierace van de Formule 3 is inmiddels verreden. En die is al Oh ja, dat bedoel ik. Daarvoor belde ik je ook. Verpleeg. Nou, uh, in de kwalificatierace uh, deed hij dat ook. Hij startte vanaf de tweede positie. Maar wist uh, in de tas al vlak na de start. De Brazilian Sergio Camara te verschalken en pakte daarmee uh, de kop. De man op de derde plaats uh, gestart. Uh, Duitser Marcus Boemer, Die wist ook uh, die Camara te verschalken. En eindigde ook op uh, de tweede plaats. En Camara, gestart vanaf uh, pole position eindigt op de eerste plaats. Uh, zoals ik al zei, die uh, Gio Farnacci, ja die moet gewoon winnen. Dus de enige die uh, in het uh, Europese kampioenschap ook uh, vooraan uh, meestrijdt om de kampioensplaats. De kampioenschap wat geleid wordt door de Zweden. Felix Rosenquist. Uh, ja, die heeft al twee keer de Masters uh, gewonnen. Die is hier niet aanwezig. Tweede in het kampioenschap is uh, Jake Dennison, Engelsman, ook niet aanwezig. Gio uh, Farnacci staat daar derde in.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 Om dan beter ongeluk uh, deze race uh, naar zijn hand te zetten. en als eerste uh, de Vienersvlacht te uh, bereiken. Oké, okay, dus uh, nou, de kaarten zijn uh, geschud uh, voor, voor de race van morgen. Uh, staat er vanmiddag uh, nog meer op het programma, uh, Willem? Ja, uh, we zijn inmiddels alweer uh, gestart. Uh, met een uh, volgende race hier op uh, Park Zalfoort: dat is de uh, DMSB-Adak Broker uh, uh, Cup uh, een race. Uh, ja, dat zijn uh, tegenstellingen tot uh, de auto's die weer zaten, zagen deze middag de GT's. Zijn dit uh, allemaal kleine autootjes, uh, zoals we kunnen zeggen. Heel veel uh, mini koepers uh, wat uh, Ford uh, Fiesta's daarin en ook een uh, aantal Citroën uh, met nog. En wat uh, Peugeotjes, uh, 208, een uh, leuk veld. En uh, ja, ze zijn zojuist uh, van start gegaan. En ik hoop dat we daar ook nog uh, wat strijd in gaan zien in die race. Ja, en dat zie je, dat zie je ook wel, hè, dat zagen we ook bij de DTM, en dat, zagen, dat zien we dan ook weer dit weekend tijdens de Masters, dat het, het, het programma om de Masters heen, uh, ja, het is een Duitse, Duitse raceweekend, maar het zijn wel schitterende raceklassers die uh, achter de présence geven. Ja, zeker, er zijn hele leuke raceklassers, en uh, ja, voor mij, uh, het hoofdpunt, uh, voor me, oh, dat is uh, natuurlijk uh, de voorbereiding naar het hoofdpunt, is dus, uh, dat neem ik ook uh, de aderk uh, GT Masters yeah.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 Maurits uh, Zandberg, uh, die komen aan het eind van de dag uh, hier uh, aan de start... en morgen uh, vroeg in de ochtend. Dus die vallen dan wel uh, net buiten onze uitzending. Ja, je, je liet de naam net, uh, van de Zandvoorter uh, Dylan al vallen. Dylan Koster. Ik bedoel, hij heeft een eigen raceteam... maar race hij zelf ook nog, of niet? Nou, het uh, afgelopen uh, anderhalf jaar... denk ik niet dat hij nog een uh, race uh, toegekomen is. Het geeft wel uh, bij hem, uh, Kan ik me voorstellen maar zo druk bezig uh,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 een uur voorbij. De klok van vier uur komt eraan. Dat betekent dat we even uitgaan voor reclame, Niels en reclame. Maar Albert-Jan en ik zelf, wij komen zo dadelijk na de klok van vier uur weer bij u terug. Voor nog een vol uur. Zaterdagmiddag bij ZFM Zandvoort.